Kees Groot met het NOS-journaal. De economie van Duitsland is afgelopen kwartaal met meer dan 10% gekrompen. Dat is de grootste krimp sinds het begin van de metingen in 1970. Door de coronacrisis was er al rekening gehouden met een teruggang... maar de resultaten zijn nog slechter dan verwacht. Door de lockdown-maatregelen kregen vooral de auto-industrie en de detailhandel klappen. Duitsland is de grootste economie van Europa. Het moederbedrijf van modeketens Miss Etam, Claudia Streeter en Steps heeft faillissementen aangevraagd. Het bedrijf heeft nog geprobeerd om extra geld te krijgen van de banken, maar dat is niet gelukt. Er werken in totaal 3000 mensen, voornamelijk in Nederland en België. Wat er met hen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Iedereen die in het Verenigd Koninkrijk positief test op het coronavirus of die klachten heeft die kunnen wijzen op een besmetting, moet langer in quarantaine. Per direct is de thuisisolatie verlengd van een week naar tien dagen. Volgens de regering is het een voorzorgsmaatregel... die een tweede besmettingsgolf kan helpen voorkomen. Tot nu toe is het virus bij 300.000 Britten vastgesteld. Een derde van alle kinderen in de wereld heeft te veel lood in het bloed. Dat zeggen UNICEF en milieuorganisatie Pure Earth. De oorzaak is meestal lood in waterleidingen... of het illegaal recyclen van accu's. Loodvergiftiging kan leiden tot een lager IQ... De meeste vergiftigingen komen voor in Azië en Afrika, maar ook in Nederland hebben 60.000 kinderen te veel lood in hun bloed. De zoekactie naar sporen van Madeleine McKen in een volkstuin aan de rand van Hannover is afgerond. Twee dagen lang werd de tuin van de verdachte in de zaak minutieus onderzocht in de hoop op een doorbraak in de zaak. De Britse peuter verdween 13 jaar geleden in Portugal. De Duitse politie wil nog niks zeggen over de graafwerkzaamheden. Verder worden de, resulta Eerst worden de resultaten van de zoektocht geëvalueerd. Het weer, er zijn wat sluierwolken, maar de zon schijnt daar makkelijk doorheen. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Morgen is het zonnig en zeer warm. In het zuiden kan het dan lokaal 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Treid langzaam op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en afrit Almerehaven, drie kilometer file met tien minuten vertraging.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 Gedachten, zwitten en we zijn helemaal alleen en zij geeft.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 Geef kleur aan de stad en ik heb geen idee wat er met mij gebeurt. Als ze lacht, ik mis kleur aan de stad zonder haar Zonder raar, overstaan van de stad. Ba ik niet uit, niet uit de waar.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 zonder aan de de stad, en geen idee wat er met mij gebeurt. Ja, dat was uh... Het nummer kleur van snelle en uh, hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe uitzending van ZFM Lunchroom op deze donderdag 30 juli alweer. Het is alweer eventjes geleden, maar ook ik, Jelmer Koper, ben weer terug hier bij ZFM. Na twee weken er even tussenuit geweest. Wie er natuurlijk nog steeds uh, het vaste gezicht is, ook de afgelopen weken, is Lucy van Brugge, mijn sidekick. Goedemiddag. Goedemiddag, Jelmer. Daar zijn we weer. Dat je er weer bent. We ja. hebben je gemist. Ja, zeker. De, uh, en we hebben weer een ...programma klaarstaan vol met kleur... ...zoals het openingsnummer al zei. Uh, nieuws uit Zandvoort en de regio... Uh, ...wat u op de hoogte houdt... ...van alles wat er speelt. Uh, we hebben ook uh, nieuws dat we even uitlichten... ...zoals de hele Pride Week en hoe Pride at the Beach... ...de afgelopen drie dagen is beleefd... ...in Zandvoort. In de tweede uur... Uh, ...gaan we wat dieper in op de mondkapjesplicht... ...die nu per gemeente kan worden bekeken... ...dus ook door onze burgemeester. Volgende week hebben we daar hoogstwaarschijnlijk... ...hem ook over in de uitzending... Uh, we bespreken verder het opmerkelijke nieuws dat ons zelf opviel op de sociale media en de nieuwsites. We hebben dan nog een speciaal liedje van Lucy. We hebben nog met het oog en oor de bakplaats door de opvallende nieuwtjes uit Zandvoort. En we weten weer wat we vanavond eten, dankzij het recept van de dag. Maar een uitzending van ZFM Lunchroom is natuurlijk niet compleet zonder een artiest van de dag. En vandaag, ik gaf al een beetje de hint op Facebook... Het is namelijk een artieste die vandaag 62 jaar is geworden... uit dus 30 juli 1958 geboren in Londen. En op haar 16e uh, zorgde David Gilmour van Pink Floyd ervoor... dat ze tekende bij EMI, het bekende muzieklabel. En ik heb het natuurlijk over de enige echte Kate Bush... Uh, de Britse zangeres, muzikante, singer-songwriter en producer. Uh, haar vader was een Engelsman en haar moeder een Ierse... Uh, ...haar experimentele stijl en aparte zangtechniek zorgde dat ze wordt gewaardeerd door collega-muzikanten... ...en verder door een, een uh, zeer groot aantal fans door de jaren heen. En ze had al meteen succes, Lucy, ze had al meteen ja. succes met een van haar eerste nummers. Wuthering Heights. Wuthering Heights, inderdaad. En uh, daar gaan we natuurlijk even naar luisteren. Speciaal op haar verjaardag natuurlijk. Gefeliciteerd, Kate Bush. Als je ons hoort. Als je ons hoort ergens daar op de wereld. Kate Bush met Wuthering Heights. Goed dat u luistert. Blijft het toch nog een lekker nummer. Ook 42 jaar na het uitbrengen uh, van deze song. Wuthering Heights van Kate Bush hoorde u hier bij ZFM Zandvoort. En zoals ik net al zei, een nummer uit 1978. Uit haar eerste album The Kicking Side. En uh, in Nederland was zij al meteen een groot succes. Stond ze op nummer 1 in de hitlijsten. En ook bracht ze internationaal veel fans naar zich toe. Ja. Uh, wij gaan het even hebben over de... Uh, Pride at the Beach, want dat heeft natuurlijk de afgelopen drie dagen uh, feestelijk uh, toch nog kunnen plaatsvinden in Zandvoort. Uh, ik pak even mijn blaadje erbij joh, om wat uh, informatie te geven. Want natuurlijk ondanks de coronamaatregelen heeft de stichting lhbt toch een alternatief programma voor de Pride at the Beach kunnen organiseren de afgelopen dagen. Met als hoogtepunt, als je daar dit jaar van kunt spreken... Was de mini Pride Walk die maandag door het centrum van Zandvoort trok. We hebben het allemaal wel gezien, in ieder geval ook op de foto's en misschien wel in het echt, want ze kwamen overal. Oh ja, wat De Pride Walk ging maandag vanuit oud Noord door de Zeestraat naar de Boulevard, de Vauvage. Leuk woord is dat, hè? Ja, Vaulvaatje. Waar een paar dansjes werden uitgevoerd over het Badhuisplein, waarna uiteraard via het Zebrapad. Die trouwen... Heel erg leuk, het blijft, ja, blijft ja. gewoon het hele jaar liggen. Zeker. Uh, trouwens, nog wel een puntje. Maandag hadden we hier de wethouder uh, Raymond van Haafden... in de LHBT-uitzending uh, van ZFM. En die gaf aan dat ze ook het weer een opknapbeurt gegeven... dat regenboogzebrapad. Want het is natuurlijk wel een beetje vervaagd. Hè? Dus ja, de dat, dat, over, komt er, over. dat komt er ook uh, aan, inderdaad. Maar, maar ga verder. Maar van, uh, via de regenboogzebrapad werd er overgestoken naar de Kerkstraat. Daar ging het gezelschap naar het Raadhuisplein... waar wethouder Raymond van Haften de groep op bordes van het Raadhuis ontving. Vervolgens werd, hij, werd bij een aantal sponsoren in de Halstraat een dansje uitgevoerd... waarna via de Achterweg door de Zwaardustraat... op het Gasthuisplein bij het wordt het einde van de tocht was. Daar was door exploitante Brigitte van Eijg die dezelfde ochtend de eerste Pride Business Award had mogen ontvangen... in barbecue, met een bar bingo georganiseerd. En dat was een groot succes. Want het ja, was zeker. Al... Hoe, heb, hoe heb jij dat be be beleefd? Want jij was erbij. Ik was erbij, ja. Uh, het was heel gezellig. Het, het viel mij mee dat er, ondanks uh, dat het dus kleinschalig was... toch wel heel veel mensen op de been waren die meeliepen met de groep. Ja, ja, en natuurlijk wel zich, allemaal rekening. Uh, ja, ze ja. hielden zich wel keurig netjes allemaal aan de... En hoe, hoe was de sfeer net zo feestelijk als de andere jaren? Iets minder feestelijk, want ja, dat, dat, het was allemaal wat ingetogener. Was er maar ook muziek? Uh, ja, ze hadden een grote... Uh, hoe heet zo'n ding? Bombaster, bombaster of zoiets. Ja, zo'n draadloze ja. speaker zijn zeg maar ja, mee. Precies, ja, precies, ja. kan je het ook noemen. Die hadden ze meegenomen. En, uh, en natuurlijk werd alles weer georganiseerd door... Uh, LHBT... En uh, geregeld uh, met ben, uh, door Ben Zonneveld. Ja, en uh, Roy Dongen is daar natuurlijk ook een belangrijke persoon in, in de organisatie van de Pride at the Beach in Zandvoort. Uh, wij gaan nog even luisteren naar al die feestelijke geluiden. Want Anna Nieuws nam namelijk een fragmentje op van een minuutje. En horen we ook een paar enthousiaste Pride-fans. Anders dan anders. Maar zit ik op een auto met de pruik op Marses En dan rij ik er naartoe, maar nu lekker lopen met de vlag. Want dit was vorig jaar een zonovergoten grote Pride at the Beach. Nu zijn er maar een handjevol deelnemers. Corona of geen corona, met de vrienden hebben we een manier gevonden om toch. Ja, dat klinkt al hartstikke gezellig als de 30 gezellige seconden in ieder geval. Uh, alleen, uh, misschien heeft u het wel eerder gehoord. Uh, moeten we de items van N&N News iets beter? Voorbereiden, want die vallen nogal eens weg. Maar dat mag de pret niet drukken, want ik heb natuurlijk wel gewoon muziek klaarstaan. Uh, speciaal voor u en speciaal voor dit thema: Pride Week 2020. Hier is Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or H-I-M. Just put your paws up, because you were born this way, baby.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 De prachtige stem van uh, Lady Gaga hier op uh, ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. Waar we het nog steeds even gaan hebben over de Pride Week. En uh, dan houden we er echt over op. Maar ja, het werd een kleurrijke uitzending zoals we u al vertelden. Want de Pride vond natuurlijk niet alleen plaats at the beach, maar ook uh, in Amsterdam. Uh, en daar verloopt natuurlijk ook de Pride Week anders dan anders. Zoals eerst natuurlijk bekend stond... Uh, al jaren voor uh, de Kennel Parade en ook de Pride Walk. Dat ging allemaal niet door. Uh, wat bijvoorbeeld wel heel leuk was, is een alternatief Pride Walk, uh, Lucie. Ja. Uh, de fi the Find All flags Tour. Oké. Okay. Yeah. Uh, en uh, die is dit jaar uitgezet door heel Amsterdam. En vanaf het uh, uh, Homo Monument bij de Westerkerk... kun je langs allerlei plekken in Amsterdam wandelen... die voor de LHBTI-gemeenschap belangrijk zijn... Langs de 5 kilometer lange route hangen vlaggen die de Pride Community vertegenwoordigen. En zo hangt aan de Westentoren een regenboogvlag van maar liefst 25 meter. Nou, daar is mijn regenboogvlag niks bij. Maar dat, op alle punten op de route wordt via een QR-code en een app toelichting gegeven over de locatie en de bijbehorende vlag. De route, inclusief plattegrond en speciaal speldje. Wat zal er op dat speldje staan? Nee, is voor 5 euro te koop bij Pinkpoint op de Westermarkt in Amsterdam. En dan is ja, er ook nog... Oh, uh, wacht even, ja. Maar ja. wat staat er nou op dat speldje? De vlag. Ik ga uit van een regenboog. De regenboog. Ah, de regenboog. <laughs> ja, okay. ja, ja, uh, Dan heeft zaterdag over twee dagen een serieus tintje aan de Pride Week. Want uh, wat natuurlijk nog steeds aan de orde van de dag is, is Lucie. Stop het geweld. ja. Tegen de homo-gemeenschap. Gemeenschap. Het, het slaat nergens op. Van tien tot twee is er op het Museumplein een demonstratie met sprekers en optredens. De organisatie van Pride Amsterdam wil dat de regering meer doet tegen anti-LHBTI-geweld. En vindt dat iedereen in Nederland zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht seksuele oriëntatie. Genderiteit genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Om veilig en verantwoord te kunnen demonstreren... vraagt de organisatie alle deelnemers om een mondkapje te dragen... en minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Op het museumplein zijn stippen op de grond gemaakt om op te gaan staan... en zo dan ook de anderhalve meter te waarborgen. Nou, hartstikke, dat klinkt uh, in ieder geval hartstikke goed geregeld, in ieder geval beter dan dat, dat was twee maanden geleden in Amsterdam met een andere demonstratie. Maar dit moet dus uh, aandacht brengen, uh, ook juist in deze Pride Week, voor nog steeds de rechten voor die groep uh, die nog steeds onder druk staan. En ook in Nederland uh, zijn we steeds meer aan het afzwakken uh, wat betreft emancipatie voor die groep. Als je het mij vraagt, als je kijkt naar dat er nog steeds 15 organisaties in Nederland zijn die uh, homogenesingstherapie mogen uitvoeren. Uh, dat wordt nog steeds uh, gedoogd door een groot deel van de Tweede Kamer. En we zien natuurlijk ook uh, op Europees niveau dat, uh, ja, dat er uh, vrije zones worden ingesteld in een land als Polen. Of dat uh, vrouwen, uh, dat Polen nu stapt uit een verdrag die rechten van onder meer die groep, maar ook... Gewoon van vrouwen beschermd. Ja, Dan nou vraag je je toch af in wat voor tijd leven we. Maar wat ons dan altijd weer een beetje opvrolijkt is de muziek door de tijd heen. En uh, laten wij het goede voorbeeld geven. Laten wij het goede voorbeeld geven als Nederland en als Sandvoort dan ook. Uh, hier is een nummer uit The Greatest Showman, de musical film. This is me.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 to be, this is me.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 ...zoals al veel gezongen werd in het nummer. Het nummer, uh, het nummer. This is Me, van, gezongen door Kiel Settle en dus oorspronkelijk uh, van de film The Greatest Showman. Wat brengt die film toch mooie muziek met zich mee, want ik heb er al veel van gedraaid... ...in de afgelopen weken uh, hier bij ZFM Zandvoort. Maar nu dus ook speciaal, uh, omdat we het thema Pride Week even hebben uitgelicht... ...in het eerste helft van dit uur, uh, speciaal deze nummers uh, daarvoor gedraaid... En uh, ja, we gaan over naar de eerste nieuwsflits uit Zandvoort en de regio. En dat is uh, fietsparkeerchaos. Vooral op de drukke zomerse dagen struikel je als basgast... over de geparkeerde fietsen en brommers aan de Zandvoortse boulevard. Ja. Met name aan de boulevard Paulus Lood wordt de voetgangersruimte daardoor flink beperkt. Daarom heeft de gemeente besloten om een deel van de parkeerplaatsen... op te offeren voor stalling van fietsers en brommers...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 en het parkeren van brommers en fietsen tegen te gaan. Mensen die bezwaar hebben tegen het plan... moeten het de gemeente binnen zes weken laten weten. Ja. Zandvoort heeft de laatste weken meer maatregelen genomen. Zo is onder meer op het badhuis Sprein... of de plek waar later een groot hotel gebouwd gaat worden... ook al een groot parkeervak voor fietsers en brommers ingericht. Nou, Dat is, dat is positief nieuws uh, voor de fietsen in ieder geval. En dan had je ook nog de tweede nieuwsflits uh, over dat er opnieuw windmolens worden geplaatst in de Noordzee. De, die staat daaronder, als het goed is. Uh, namelijk dat er opnieuw 69 windmolens worden geplaatst. Ja, ik wil nog even een kanttekeningetje maken bij die uh, uh, Ja. Uh, we hebben aankomende dinsdagmiddag, oh ja, ook klopt, tijdens ja. uh, lunchroom... Uh, de wethouder, mevrouw Ellen Verheij, op bezoek in de studio. En zij gaat het een en ander uh, aan ons toelichten... Hartstikke goed dat je dat nog even meldt, dat was ik vergeten. <laughs> uh, en dan uh, gaan we het hebben over de, de windmolens. Uit, uh, de, op zo'n 18 kilometer uit de kust tussen Grofweg, zeg maar, Karstrikum en Petten... worden de komende jaren 69 windmolens met een rotordiameter van 200 meter geplaatst. Dat zijn die wieken, hè? Ja, ja. ja, die heb ik laatst van dichtbij mogen zien. Dus ja, je hebt er geen klap van gehad. Nee, zeker niet. Dan is, het nee, goed. Nee, nee. Dan is het goed. Ik stond wel tien minuten in de schaduw voordat er weer zon kwam, maar dat was het enige. Dat park, dat onderdeel is van het grotere park Hollandse Kust Noord, moet genoeg opleveren om een miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Dat is nogal wat. Ja, en volgens het ministerie komt het aandeel windenergie binnen het energiegebruik in Nederland met de komst van het windmolenpark. Op 16 procent. Omdat het niet het enige windpark is dat de komende jaren zal gaan draaien... zal dat aandeel naar verwachting snel groeien. Nou, dat is mooi. In ieder geval groene energie van eigen bodem. Want uh, wat natuurlijk de afgelopen jaren nog wel eens in het nieuws was... Uh, is dat Nederland ook gewoon uh, vanuit het buitenland natuurlijk, uh, schone energie importeerde... En dat bleek dan niet uh, altijd letterlijk de energie te zijn, maar slechts de certificaten. Maar nu weten we in ieder geval, het staat voor onze kust. Dus het uh, dient nu echt uh, voor een goed doel. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet echt mooi gezicht vanaf de kust. Nee. Als je de, vanaf de kust de zee in kijkt. Zeker waar. Het is, uh, het is jammer, maar ja, stel je voor dat je zo'n windmolenpark erg naast je deur hebt staan, wil je ook niet. Nee. Ik vind het, uh, ja, het is uh, een noodzakelijk kwaad. Dan Dan maar daar. Uh, dan nog als laatste het gezellige Gasthuisplein. Want ja, dat wordt weer gezellig, hè, daar? Het, gast, het Gasthuisplein gaat gezellig en gastvrij worden. De horeca en musea zijn ook in Zandvoort hard getroffen door het coronavirus. Op het Gasthuisplein vind je het oudste café van Zandvoort en het Cultureel Historisch Museum, dat ook een steentje bijdraagt aan de levendigheid.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 Komen te staan. Er komt niet alleen een ruime terras, maar ook een huispodium voor degenen die graag een optreden willen verzorgen. Denk aan zangkoren, balletschool, sportdemonstraties, workshop voor kinderen, een kledingschouw en start buitenwanderingen. Alles kan en mag, als het maar leuk is. En, en uh, wil je, als je daar dus wil optreden, stel je voor je luistert ja, nu... In wil je daar optreden? Ja, dat kan. Wie wil er optreden op vrijdag, zaterdag en op Zondag, dat kan dan in uh, overleg met het wapen, uh, kan zich met voorkeur, tijdstip en motivatie aanmelden via Kpln-mail.nl. En voor meer informatie kun je altijd terecht bij Brigitte van Eigen van, van het wapen van Ik vind het heel leuk. Zie ik heb er foto's We... van gezien, het ziet er heel leuk uit. Ja, inderdaad. Zoals je al zei, het wordt weer gezellig op het Gasthuisplein. En uh, Lucy, dankjewel voor deze nieuwsflits. We gaan weer even door naar muziek. Hier is het nummer Blackbird. de Blackbird op de Zandvoorts Radio, hier bij ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. En uh, wij zijn nog gezellig steeds in de studio, uh, samen met Lucie natuurlijk, en wij gaan even de opmerkelijke nieuwtjes bespreken. Ja, je kan wel zeggen bizarre nieuwtjes. Bizarre nieuwtjes, eerst komen we even in actie, want de action uh, heeft nogal iets opvallends. Ja, ja, nou, dat is echt een bizar nieuwtje. We, het is eigenlijk al van uh, 23 juli en ik wil het toch even erover hebben... want het is eigenlijk te bizar voor woorden. Ja, ja. Een werknemer van de Action is... Uh, die, uh, die was ontslagen he, vanwege... Ja, is ontslagen vanwege dat hij een tasje had meegepakt... om zijn eerder gekochte regenponcho's mee naar huis te kunnen nemen. En zo'n tasje kost even voor de duidelijkheid 3 cent. Oh, verdraaid. Ja, zo bizar is het. Voor 3 cent, maar goed. Uh, pik is pik of, nou, drie cent is op drie euro. Hij moet Action gedacht hebben. Dus hebben de man op staande voet ontslagen. Ja, ja. De kantonrechter vindt dat de man wel in strijd met het zogeheten zero tolerance -beleid van de winkelhandel handelde. Maar dat het ontslag van de werknemer buitensporig was. Het meenemen van een plastic tasje is weliswaar niet geoorloofd. Maar om dit te bestempelen als diefstal of wederrechtelijk toe-eigening. Dekt in deze zaak te de laat, niet goed, al dus de re rechter. En. Uh, ja, nou, en hij heeft ook nog een, volgens mij, een schadevervoergoeding gekregen. Van 7200. Ja. Nou, lekker salaris. Maar is dat, ja. uh, of hij er dan weer terug aangenomen is, dat vertelt het verhaal dan even niet. Uh, ik, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd van niet, of tenminste, als ik zo lees hoe Action erover denkt, uh, denk ik niet dat ze het terugnemen. Maar 7.200 euro schadevergoeding, dat is nogal een bedrag. Weet je wat ik nou ook laatst las? Een medewerker van Louis Vuitton die een tasje stal. Ja, die, oh, was, wel is, die, die dan, was wel terecht ontslagen. Die was wel terecht. Dat Dan praat je weer over een hele andere prijsklasse, Nee, ja, maar dat nieuwsbericht kwam uit de speld. We gaan even door naar het volgende. Oh. Um, maar spel moet je met de korreltje ja, zo nemen, ja. toch? Ja, okay. um, even kijken, het tweede nieuwsbericht natuurlijk wat ons opviel... is dat er een Ferrari straks komt te staan in het aquarium van Artus. Ja, en dat uh, yeah, duikers uh, in uh, opleiding die hebben op uh, 25 juli... Uh, halverwege, uh, ja, halverwege juni... Ja, het nieuwsbericht... Ja, ja okay, dat yeah. is, het komt dat het een beetje dan weer uh, lang geleden is. Uh, tijdens een oefening haalden ze een auto uit het IJ in Amsterdam. En uh, dat bleek dus een uh, Ferrari te zijn. Niet van, uh, Vettel. Nee, Niet ja. van Vettel. Nee, want nee. die zet hem wel tegen de muur nee, aan. Nee, want maar. deze ja. Ferrari was een Mondial uit 1987. <laughs> ja, tegen de muur dan. De deze Ferrari was gewoon of een Mondial uh, uit Of hij rijdt zijn maat eruit, dat kan Ja, dat ook. kan ook. Uit 1987, dus uh, dat uh, was... Was je toen geboren al? Ik, ik niet. Was? Jij niet. Nee, dat is nee, nee, dat nee denk ik denk dus... het ook niet. Nee, nee, nee. En, maar waar de... Uh, uh, ja. Nadat uitlekte dat de auto bij Hoed gesloopt zou gaan worden... kreeg hij veel belangstelling van journalisten uit binnen- en buitenland. Zelfs in Amerika is het onderwerp van gesprek. Ja, ja, je vist niet elke dag een Ferrari op uit de dij. Ja. Dat vind ik heel apart, zegt Hoed. Het leuke is dat niemand weet van wie die auto is en wat ja. ermee gebeurd is. Ja, oké. Okay. Nou, interessant. En hij, en hij gaat nu dus... Uh... Naar Artes Ja. In en, oh, nog wel een, een, een leuk dingetje. Iemand bouwt toch nog 1500 euro om het motorblok om te bouwen naar een salontafel. Naar een salontafel. En... Nou, ja. dat is nog eens creatief. Dat, uh... Ja, maar je kan ook van een cilinder een asbakje maken. Hè? Dat weet je. Oh ja, handig. Helemaal in deze tijd. Even kijken. Uh, dan nog het laatste wat ik er even over wil hebben. Want dan moeten we echt weer even verder. Het laatste opmerkelijke nieuwsje. Namelijk over de, het smeltende ijs... Want, ja, dat is ja. natuurlijk onderwerp van gesprek. O onderwerp van gesprek, ja. Onderwerp van gesprek, dat is een goede zin. Smeltend ijs, Mont Blanc legt Indiaanse kranten uit uh, 1966 bloot. Wat stond er in die kranten? Nee. Okay. We Geen even, idee. Het smelten van het gletsjereis op de Mont Blanc... heeft zoveel uh, uh, effect... Uh, dat er nu ook uh, kranten zijn uh, blootgesteld... die onder het ijs vandaan zijn gekomen... En uh, Luzie, jij hebt iets? Jij ja, de kranten, helemaal... die kranten die gevonden zijn... werden vrijwel zeker vervoerd door een Air India Boeing... die eind januari 1966 neerstortte in de Franse Alpen. En waarbij, heel triest, 177 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Ja, nou, van, vandaar. We hebben, de, we hebben hem opgelost, het raadsel... Maar ik ben wel dan benieuwd wat er altijd in die kranten stond. Misschien dat uh, klimaatverandering aankwam of zo. Maar uh, we gaan weer even naar muziek. Want dat hoort natuurlijk ook bij uh, ZFM Lunchroom. Hier zijn de Jonas Brothers. What a man gotta do. I'm yours. I know the lose if just say smile. Cause you got no flaws. No flaws.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 U gewend bent natuurlijk de muzikale afwisseling hier bij ZFM Zandvoort. Met in combinatie met de genoeg informatie zodat u op de hoogte blijft van wat er in uw regio speelt en in Zandvoort aan de hand is. Uh, maar zoals ik al zei ook de muzikale afwisseling. En we wisselen weer even af met muziek van mijn sidekick Lucy. Want jij hebt van je favoriete muziekprogramma weer iets meegenomen. Ja, ik ben heel erg... Uh, uh... Fan van uh, Beste Zangers, want daar komen de mooiste du duetten en mooiste nummers. En mo daar worden echt unieke uh, dingen ja, gedaan, ja. En ik heb nu een, stu een uh, stuk meegenomen van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Hoe heet het nummer? Pa Ovidarte. Dat klinkt lekker Spaans, lekker ja, zomer, zet maar het aan. Het kwam er ook goed uit, hè? Ja, ja, ja. Pa Ovidarte, ja, heel goed. Uh, even kijken hoor, ja.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 ik heb al dagen niet geslapen of gegeten, ik ben al onder de eenzaamheid bezweken. De baan komt niet op als jij er niet meer bent. Kom, toma no contra sopa de tequila, pa que se dilata en la pupila. Yo quiero verte viento desde el cuerpo, que esta noche que muerto. Weet dat ik er niet anders voor je kon zijn, maar schatje zonder jou ga ik dood van de pijn. Je zag, op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen, en ik weet niet wat sinceramente, La luna no sale si no te van van. Van. Denk ik je te ik heb dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. De komt op als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo I'm a a problem, I'm a little bit of a problem, I'm a little bit of a problem, I'm a little bit of a a little bit of a problem, I'm a little bit of a problem, I'm a with your essence and your I'm always to be here. I'm sorry, without you, I'm going to die from pain. When I saw you was I'm going to do. I'm going to die and I I'm going to die today. I call of I'm going to La luna no sale, te vuelva ver. Ja, lekker uh, zomerse klanken hier uh, op ZFM. Lekker nummer van, uh, ja, het wordt, uit, uh, Beste zanger. Het wordt lekker weer, hè? Het wordt lekker weer. De zon begint al helemaal te schijnen. Dus uh, daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, wat natuurlijk ook belangrijk is, is om de dag te beginnen met een lach. En daarom dit stukje Cabaret. Uh, uh, ook op nu.nl, ik weet niet of mensen het hebben gelezen. Er was een Palestijn die had zichzelf opgeblazen. Uh, uh, uh, maar die was te vroeg ontploft. <lacht> ja, die, uh, die had zichzelf opgeblazen terwijl al zijn terroristenvriendjes er nog omheen stonden. <lacht> Zelfreinigend vermogen noemen we dat. <lacht> <lacht> Hoe gaat dat van... Ja, over een uur. Dan ga ik mezelf opblazen, dan zal ik sterven voor mijn vader. Bam! <lacht> dan ga je af. Maar uh, ik natuurlijk. Tuurlijk. En, en dat je jezelf opblaast voor je vaderland. ala. Maar... <lacht> maar ik snap nooit waarom mensen dat soort dingen doen in naam van de Heer. Misschien omdat ik zelf niet geloof. Volgens mij is geloof niet heel veel meer dan een mooi verhaal. En als je erin gelooft, is prima. Maar mij valt het op dat mensen die tijdens hun leven gaan geloven. Die zich bekeren dat ze dat altijd op bepaalde momenten doen in hun leven. Bijvoorbeeld als ze wanhopig zijn. Als ze dingen niet kunnen verklaren. Bij geboorte en bij dood. Dat zijn de momenten waarop mensen in hun leven terugvallen op geloof. En geloof is eigenlijk heel simpel te verklaren. Geloof is dat je van iets niet zeker weet of het wel bestaat. Anders had ze het wel zeker weten genoemd. Hè? Ja. Ja, maar je hoort nooit iemand, ik zeker weet in Jezus. Geloof is dat je van iets niet zeker weet of het wel bestaat, maar daar vertrouw je dan wel 100% op. Dus die mensen vertrouwen 100% op iets waarvan ze niet zeker weten of het wel bestaat, en dan niet eens consequent. Als het op leven en dood aankomt. Leggen, leggen gelovigen hun vertrouwen volledig in handen van een of andere god. Maar diezelfde gelovigen zetten wel hun fiets op slot. Ja. Hoe groot is dan jouw vertrouwen? Ik, ik was laatst als ik in Ommen. Laatst was ik in Ommen. Ik, ik sta in een boekwinkel. En er komt een jongen achter mij binnen met polio. Lieve mensen in de zaal. Ik wist niet dat polio überhaupt nog voorkwam in Nederland. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Maar blijkbaar zijn er in Nederland hele regio's waar dat gewoon nog voorkomt. En de jongen komt binnen en je ziet het aan alles. En hij, en hij kan dan niks. Je gunt het die jongen zelf niet, dat is het. Gewoon een leuke, spontane jongen van een jaar of 18, denk ik. Met je, leuke boskrullen, leuke pret-oogjes, cool t-shirt aan. Don't blame me, blame my parents. When the road gets dark On the sea. Just let my love throw a spark and have a little faith in me. Van John Hiatt Met het nummer Have a little faith in me Voorafgaand daaraan natuurlijk Het uh, cabaretfragment van Guido Weijers Waar hij het over hebt uh, Wat is geloof nou eigenlijk Met is, uh, daaraan vast natuurlijk Dan dit toepasselijke nummer uh, En uh, zoals u gewend bent Bij ZFM Lunchroom is het de afwisseling Van de lekkerste muziek Wij gaan op naar het tweede uur Wat nog bomvol staat van een leuke programmering Natuurlijk Samen met mijn sidekick Lucy Zijn we er weer gezellig bij in het tweede uur Geniet u nu van dit mooie, prachtige nummer. Nieuw nummer van Taylor Swift met Bon Iver. Het nummer Exile. Tot zo in de tweede uur ZFM Lunchroom.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 You're understudy. Like you'd get your knuckles bloody for me.